Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Banken worden verplicht om meer buffers achter de hand te houden... voor de hypotheken die ze verstrekken. De Nederlandse bank is bang voor zware klappen voor de banken... als de huizenprijzen instorten. Volgens de toezichthouder zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren harder gestegen dan de inkomens van huizenbezitters. Een instortende woningmarkt kan daarom leiden tot financiële problemen bij consumenten. En daar moeten banken zich beter op voorbereiden, zegt de Nederlandse bank. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO financiert projecten van buitenlandse bedrijven waar veel mis is... De bank is voor 51 procent eigendom van de Nederlandse overheid... en stimuleert economische groei in ontwikkelingslanden. Volgens Trouw is er bij een aantal projecten waarin de bank investeert... sprake van onder meer landroof, het veroorzaken van milieuschade en moord. De topman van FMO ontkent dat er een structureel probleem is. Het Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam... kan de beoogde interimbestuurder nog niet installeren... omdat hij geen moslim is...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 Hij was op een melding afgekomen bij een huis. Toen de bewoonster ging kijken waar de geluiden in haar tuin vandaan kwamen, schoot de agent haar vrijwel meteen dood. Het weer eerst bewolkt, later regent. Het wordt ongeveer 16 graden. In het oosten kan het voor de buien nog wat warmer worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vooral vertraging ik vanochtend op de A2 Amsterdam Den Bosch... tussen Breukelen en Utrecht een half uur. Dat heeft te maken met werkzaamheid op de A12 op de Galenkopperbrug. A27 Almere Utrecht, een kwartier vertraging met knooppunt lunetten. En op de N246 Westgeraf Dijk Beverwijk... voor de aanstelling met de A8, 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 ZFM de hele dag. Het is vier uh, over acht. Als je net wakker bent. Goedemorgen. En het uh, is altijd wel even leuk om te weten wat het weer wordt. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het bewolkt in Zandvoort met een maximum van 16 graden en een minimum van 11. Op dit moment is het 14 en overwegend bewolkt. Het gaat ook nog een beetje regenen, dus... Uh... Het is dus vandaag uh, 15 oktober. Nog 77 dagen en is het oud en nieuw. En dit is de 288ste dag van het jaar. 2019. En uh, over 88 dagen zitten we in 2020. 2020. 2020, dames en heren. De ZFM te beluisteren op de FM... Natuurlijk uh, ook via de app die je kan downloaden bij de Google Store en bij de uh, uh, Mac Store Apple Store. En dan uh, kan, je, kan je alles volgen en uh, zien en beleven, maar ook via Zigo kanaal 40 kan je het ook nog zien. Althans, je kan het nieuws zien. Allemaal leuke interessante zaken die over zon wordt gaan. En wat wil je allemaal nog meer? Vandaag zijn er ook een paar mensenjaar. Lil Klein is jaar bijvoorbeeld. Tom Bonen, de wielrenner. Even kijken hoor, even kijken. Sandra Kim, kent ze dan nog? 47 jaar geworden, want ze was heel jong toen ze aan het Europese Songfestival uh, meedeed. 1972, nou is ze geboren in 1972. Boris Cohen, de cabaretier. Komi. Suzanne Visser is vandaag ook jarig. Van harte, Suzanne. Leuk Nou ja, dat zijn allemaal uh, dingen die uh, leuk zijn om te weten. Of die natuurlijk. die uh, het, uh, heel interessant vinden. En we gaan uh, allemaal leuke muziek draaien vandaag bij, uh, bij ZFM. 24 uur per dag. Gisteren heb je kunnen luisteren naar uh, Walter Sands. In de morgen. En uh, vandaag is het mijn deur op Gerloogmoord.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 Gaan gedronken zijn. Seconde, laten we dan Suzanne en Frik. En hier bij ZFM. Open met Blauwe Dag. Goedemorgen. En dit is wat ouder. Het komt uit de 80e jaren. En hier dansten we op. Met bijenpijpen. In de Chin Hier is Sylvester. You make me feel. How do you feel? Mighty real. ladies in general. Sylvester. Hij heet eigenlijk Sylvester Z James. het! Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. en jij. En jij. beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op. kom op, beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. Nou, daar is niks aan gelopen. Bij ZFM in de Morgen. Goedemorgen. 14 over 8. Bij ZFM. Samen met Supertram. Here we go. En vandaag is de eerste dag dat er een kort geding is. In verband met het uh, verbouwen op het circuit. Dan laten we hopen dat het allemaal goed gaat. to share. Muziek Bij ZFM Oh, even terug En hier zijn de Beach Boys En moet It Be Nice nog steeds op. Maar ja. En het is waanzinnig. Ik heb het een keer gezien. Het was echt enorm de moeite waard. Enorm, enorm, enorm. Dus uh, ZFM. Uh, ZFM natuurlijk de leukste programma's. En we krijgen een heel nieuw schema. Met allemaal mooie, nieuwe, leuke programma's. Dus uh, blijf luisteren naar ZFM. <clears throat> Sorry, 24 feel per the And here is Mars. That's right. This is be the the year. And pump up the volume. the record. when the drum beats go like this pump up the volume pop up the volume pop up the volume dance. Lamp op de Zuljam, een apart uh, deintje. Een apart liedje, maar wel lekker om bakker te worden. Het is vijf voor half negen. En hier is Armin van Buren samen met Marco en Davina. En hoe het danst. Goedemorgen. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik toch wellicht naar binnen kan. De beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan.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 van Buren, Marco Borstzatel, Davina en Michel. Beter krijgen ze niet bij elkaar. ZFM, 24 uur per dag. En het zonnetje komt door. Kijk eens even aan, de gezelligheid. Met de leukste platen, de leukste muziek. Muziek in dit geval uitgekozen door Cor Draaier. Goed gedaan, Cor. En ook deze heeft hij uit de oude dozen gehaald. Zo al een paar jaar geleden. Piet Townsend. Een face-to-face. Een 4 minuut 30 lang. Het is bijna half negen. Nog sterker. Het is nu half negen. Piet Townsend van de Hoe. Face to face. Goedemorgen standwoord. Lekker wakker worden met een kopje koffie. Je luistert naar Geoloogman bij ZFM. Dat je het weet. En we draaien de leukste muziek en de mooiste muziek. En natuurlijk ook.. Uh, Online. Online luisteren. Via zfm.nl, Ik bedoel zfmzandvoort.nl. En dan kan je alles volgen. En dat is uh, bijzonder makkelijk. Ook op je telefoon. Heb je er appjes voor. Dus misschien is het handig om zo'n appje te downloaden. En dan heb je altijd zfm in je zak. Nou, beter kan het niet hebben. vijf over half negen bij ZFM. Het is best gezellig hè, zo'n leuke pingeltje. Om een stukje makker te worden. Dan kunnen we ook wat uh, pittiger doen, hoor. Let maar eens op. Dat zeg ik. Bijna hetzelfde, maar dan heel anders. Alexander O'Neill. Was dit? Of is dit? En criticise. kritiseer Alexander O'Neill Amerika En hij is uiterst kritisch Bijna tien over half negen Bij ZFM heeft ik zo'n leuke plaat Sean Mendes uit ja, 2019 Dat is niet zo oud Señorita! En uh, ZFM Zandvoort is bijna 30 jaar de lokale omroep van Zandvoort voor alle van Met nieuws, sport, politiek, cultuur uit de regio Zandvoort. Ah, ah, ah. En uh, online www.zfm-life.nl. Er staan zelfs twee camera's. Daar kan je meekijken. Ik weet niet of dat zo interessant is, maar. ala, het kan. En de ether is uh, 106.9 fm. En op de kabel is het 104.5 fm. En ZFM TV is digitaal op kanaal 40 via Ziggo. En je kan natuurlijk ook de ZFM Zandvoort app gratis te downloaden via http. ch a y n App. Maar als je gewoon ZFM in toetst, kom je er nog door. Dus dan als je tips of opmerkingen hebt, kan je altijd even een mailtje sturen naar redactie redactie.zfmstandwoord.nl Nou dat zijn ze dan wel even informatie hier even zo. Tussendoor. Zo. En het gaat maar door. Andere tijden sport zoekt amateurbeelden van de Zandvoortse Grand Prix. Of van de Grand Prix van Zandvoort. Uh, van uh, vroeger, van 48 tot 85, hebben ze dat hier gehad. En uh, ze zijn er een programma aan het overmaken. Andere tijden sport. Amateurbeelden. Dus als je wat hebt, meld je daar even. Hier is Avicii. Wij nee, zetten we hem. to heaven. Vici en Heaven bij ZFM. is bijna tien voor negen. Dus We ving even mee. Goedemorgen, kopje koffie, hoekje erbij. Goedemorgen, je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. En iedere zaterdagmorgen kun je tussen 10 en 12 bij ZFM luisteren naar Goedemorgen Zandvoort Live vanuit Hotel Hoogland. En uh, je kan uh, ook gezegd komen. Doe dat eens. Hier is Johnny Mattes. Ik heb het nog wel. Gone, gone, go.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 We Ze maakte leuke muziek. Goedemorgen. Het is uh, bijna negen uur, vier voor negen. Zometeen het uh, nieuws. Zometeen het weer. En zometeen het verkeer. Verkeer bij ons in de buurt, hè. Ik zal eens even aan Google vragen. Hé hey Google, waar staan de files? Er is weinig verkeer in Hogeweg 34A 2042 GH Zandvoort. Nou, dan weet je dat. Hé hey Google, wat wordt het weer? Op dit moment is het 14 graden en overwegend bewolkt in Zandvoort. Vandaag wordt het overwegend bewolkt met een maximum van 16 graden en een minimum van 12. Nou, ik zie toch een heel stiekem zonnetje. Hier bij ZFM. Door de ramen... Dit noemen ze plukken. Het plukken der violen. Dus dan heb je geen strijkstok nodig. En misschien hebben ze wel de strijkstok vergeten. En dachten ze van, weet je wat we doen? We gaan eens alles lekker plukken. Ja, dat, zo kan het ook. Twee minuten 33 seconden lang... Het heet Only Lonely Boy. En het is Japans. Van een Japaner. Ik kan dat uh, heel slecht uitspreken. En Japans is niet zo goed meer. Het is niet meer wat het was. ZFM, jouw zender voor. Alles wat te maken heeft met cultuur, evenementen... met de gemeente, met nieuws en politiek... met sport, welzijn en met weer en verkeer... en alles wat er in Zandvoort gebeurt. Dus uh, dan weet je dat. We krijgen zo nog een heel klein stukje te horen van... Uh, Syl, de zanger uit Engeland. En het nummer heet de Beginning, eigenlijk is het eind... Nogmaals, zometeen het nieuws en na het nieuws uh, en de reclame... ben ik weer bij je terug, hier bij ZFM.